Haal nooit een grap uit met een Tengu. Heel vroeger woonden er in Japan dwergen. De mensen noemden zo'n dwerg een Tengu. En ze wisten heel goed dat ze met een Tengu nooit een grap moesten uithalen. Wie dat probeerde, kwam bedrogen uit. In die tijd woonde er in Japan een jonge man die... Iso-san heette. Op een dag probeerde hij van een bamboestok een blaaspijp te maken. Nadat Iso-san de bamboestok helemaal vol had gemaakt... stopte hij er een ert in en blies. Maar de ert bleef in de blaaspijp steken. Iso-san schudde hem heen en weer, maar de ert bleef vastzitten. Toen hield hij de blaaspijp voor zijn oog om te kijken of hij de ert kon zien... Laat mij ook eens door je verrekijker kijken, hoorde hij opeens zeggen. Achter hem stond een tengu. Zijn huid was helemaal groen. Hij had grote oren en een lange, bobbelige neus en een klein zwart paardje. Ik ga een grap met hem uithalen, dacht San, Daar heb ik nu echt zin in. Dus San schudde zijn hoofd en zei, nee hoor. De dingen die door mijn verrekijker te zien zijn, vind ik veel te mooi voor de ogen van een Tengu. Ik zal je mijn hoed geven als je me laat kijken, zei de Tengu. En hij probeerde de blaaspijp van Iso-san af te pakken. Nee, zei Iso-san. Ik zie, ik zie een prachtig eiland. Laat me kijken, krijste de Tengu. Dan geef ik je mijn jas. Als je die aantrekt, kun je jezelf onzichtbaar maken. Dat leek iso wel leuk. Hij gaf de blaaspijp aan de Tengu, griste de jas weg en holde ermee vandoor. De Tengu probeerde door de blaaspijp te kijken, maar hij zag natuurlijk niets. Hij werd toen zo boos dat er grote rookwolken uit zijn oren kwamen. iso trok gouden jas aan en werd onzichtbaar. Haha! -ha! Nu kan ik allerlei grappen uithalen met de mensen in de stad en ik krijg er niet eens straf voor, zei hij lachend. In de stad was het heel druk. Iso San trok aan de oren van een soldaat. De soldaat draaide zich boos om, maar hij zag niemand. En opeens lag hij lang uit op straat. De onzichtbare Iso San had hem omvergeduwd. Even later trok Isozan de parasol uit de handen van een mooi meisje... en holde ermee door de straten. Het mooie meisje holde achter haar parasol aan en riep... Houd de dief! Ik begrijp er niets van, want ik zie niemand. Even verderop stapte een man uit een winkel. Hij bewonderde zichzelf in de winkelruit... want hij had net een nieuwe kimono gekocht. Opeens werd de kimono van zijn schouders getrokken... En zag hij het kledingstuk over de straat wegvladderen. In de volgende winkel was de visverkoper bezig een vis in mootjes te hakken. Opeens zag hij een dikke vette snoek van zijn werkbank opspringen en in de richting van de rivier verdwijnen. Iso-san had grote pret. Maar na een tijdje vond hij het niet zo leuk meer. Hij gooide de parasol en de kimono in de rivier en liep naar huis. Thuis trok hij de jas van de Tengu uit en gaf de snoek aan zijn moeder. Hoe kom je aan die vis? vroeg zijn moeder. Oh, ik heb een grap uitgehaald met een Tengu, zei hij. Maak die snoek maar klaar voor het avondeten, moeder. Isozan zei niets over de jas van de Tengu en dat hij onzichtbaar was als hij de jas aantrok. Voordat de moeder van Isozan naar bed ging, zag ze de jas liggen. Bah, wat een vies ding, zei ze. En ze gooide de jas in het vuur in de haard. Wat heb je met mijn jas gedaan, riep Isozan de volgende ochtend. Dat vieze ding heb ik verbrand in de haard. Van de jas was niets meer over dan een hoopje as. Oh, en ik wilde nog wel gratis wijn gaan drinken in het wijnhuis, dacht Isozan. Maar opeens kreeg hij een idee. Hij trok zijn kleren uit en smeerde zich helemaal in met de as uit de haard. Hij draaide zich om en riep, "Moeder!" Zijn moeder keek op, maar ze zag hem niet. Geweldig, hoorde ze hem alleen maar zeggen. Isozan haastte zich naar het wijnhuis. Daar verstopte hij zich achter een wijnvat en draaide de kraan open. Hij liet de wijn regelrecht in zijn mond lopen. Dit is pas echt leuk, dacht hij. Maar opeens kwam er een hond naast hem staan die aan hem begon te snuffelen. Ga weg, fluisterde Isosan. Ga weg, akelig dier. Maar de hond bleef aan hem ruiken. Isosan hield zijn hand onder het straaltje wijn en liet de hond wat van de wijn drinken. De hond begon met zijn staart te kwispelen en begon vrolijk het gezicht van Isosan te likken. Hij likte alle as af. Opeens zag Isozan dat iedereen in het wijnhuis met grote ogen naar hem keek. Wat is dat? fluisterde iemand. Een hoofd zonder lijf? Handen zonder armen? Isozan keek verschrikt naar zijn handen. En toen begreep hij dat de wijn zijn handen had schoongespoeld En dat de hond de as van zijn gezicht had gelikt. Hij schrok zo dat hij niet merkte dat er een straal wijn op zijn voeten terecht kwam. Oh, voeten zonder benen, riep de kastelein. Ik ben benieuwd wat er verder nog tevoorschijn zal komen. Het is een monster, riepen de mensen. Ze pakten de stoelen op en gooiden die naar Isozang. Daarna joegen ze hem naar buiten. Ik ben het, schreeuwde Isozan. Maar de mensen zagen niets anders dan een gezicht en handen en voeten. Ga weg, akelig monster, riepen ze. En ze holden achter hem aan met bezems, zwaarde stokken en vlessen. Iso San rende en rende. En hij kreeg het zo warm dat hij begon te zweten. Er liepen straaltjes water langs zijn lichaam. Daardoor werd hij beetje voor beetje zichtbaar. Iso San holde naar de rivier. En toen hij op de brug was, sprong hij in het water en dook kopje onder. De rest van de as spoelde van zijn lichaam en daar stond Iso-san, helemaal naakt en bibberend van de kou. De mensen op de brug gooiden stenen naar hem. Houd op, riep Iso-san. Ik ben het, Iso-san. Ik ben helemaal geen monster. Het is Iso-san, riep de kastelein. Wat heb je gedaan, jongen? Iso-san vertelde over de Tengu en de jas. En mag ik nu uit het water komen, vroeg hij met een zachte stem. Niet voordat je belooft dat je voor de wijn zult betalen, zei de kastelein. En niet voordat je belooft voor mij een nieuwe kimono te kopen, riep de man die zijn kimono kwijt was. En voor mij een nieuwe parasol, riep het mooie meisje. En niet voordat je de snoek hebt betaald, riep de visverkoper. En niet voordat ik aan je oren heb mogen trekken, riep de soldaat. Even verderop, aan de oever van de rivier, stond een tango. Hij had een blaaspijp in zijn hand. Die zal er voortaan wel twee keer over denken voordat hij nog een grap met een tango uithaalt, zei hij grijnzend.